Ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de aanslag op een bus vanochtend in Jeruzalem is het Israëlische leger Ramallah binnengetrokken. Militairen zijn in de stad op de beverzette westelijke Jordaanhoever op zoek naar handlangers van de daders. Die openden vanochtend het vuur in een bus waarbij zeker zes mensen om het leven zijn gekomen. Zes anderen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De twee schutters zijn gedood. Je hoort verslaggever Sander van Hoorn over de reacties op de aanslag. Vooral... Ontzetting in de Israëlische samenleving, in de Israëlische politiek ook heel nadrukkelijk de roep om wraak. En de premier, Netanyahu, legt de link tussen wat daar gebeurt en wat er in Gaza gebeurt. Nou, dat is precies wat Hamas ook doet: zegt dat dit een logische reactie is op wat er in Gaza gebeurt. Alhoewel zij de aanslag op dit moment nog niet hebben opgeëist. Welke groepering wel achter de aanslag zou zitten, is niet bekend. In Frankrijk is het proces begonnen tegen een anesthesist die 30 patiënten zou hebben vergiftigd. Volgens het Frans OM heeft de arts jarenlang in twee privéklinieken patiënten opzettelijk hoge doses giftige stoffen gegeven. Die kregen daardoor een hartstilstand. 12 patiënten overleefden dat niet. Lezen en schrijven is niet voor iedereen even makkelijk. In Nederland hebben 3 miljoen mensen er moeite mee. Deze week is daar extra aandacht voor in de Week van Lezen en Schrijven. Ook bij deze apotheek in Drenthe merken ze dat veel mensen lezen en schrijven lastig vinden. Vaak komen we er ook achter doordat de patiënten nou, bijvoorbeeld moeite hebben met merkwisselingen. Dat ze dat vaak lastig vinden omdat het dan doosje er anders uitziet. En vaak hebben ze ook moeite met het invullen van de formulieren die ze van ons krijgen. En soms komen we er ook achter omdat we erachter zijn gekomen dat het gebruik eigenlijk niet goed gaat. Ook in ziekenhuizen is er aandacht voor. In Limburg worden volwassen patiënten voorgelezen door vrijwilligers. Het weer het is bijna overal droog. Vanavond en vannacht komen de regen vanuit Duitsland. Morgen is het dan ook bewolkt en regenachtig. Alleen in het westen schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 13 tot 20 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Voor die dieuwe Meer is de vertraging 5 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Rudelvarensveen. 10 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Aalsmeer en Knopend Velsen, 20 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen. van Amsterdam Belmermeer, 10 minuten. En de meeste vertraging is er op de ring van Amsterdam... de A10 Oost en Noord richting Zaanstad. Het oponthoud is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 To break the suburban 21 graden ruime hier in Salford. En dan ga ik een uh, plaat draaien die ik met de kerst uh, associeer, uh, Marco. Dat ja. is toch wel iets heel vreemds, hè? Ja, een, uh, een plaat met ballen. <lacht> een plaat met ballen. <lacht> nou ja, je hebt ook een uh, te huis met ballen trouwens. Die staat op de boulevard, heb je ja, dat? Uh, ja, die is En die staat weinig. ook te koop, hè? Ja, voor ja. weinig. Ja, je krijgt het kunstwerk, moet je dan kopen voor 10 miljoen. Ja. En dan krijg je een huis gratis bij. Ja, en is uh, kostenkoper. Kostenkoper, <laughs> ja. Nou. Maar hij heeft nog geen uh, biedingen ontvangen, de eigenaar van nou, het huis. Nou, wat raar. Wat raar, hè? Ja. Gewoon. En je moet vijf jaar dat kunstwerk ook nog uh, intact houden. Dus dat staat ook in het uh, contract. Oh. En die ballen die moeten dus uh, opgeblazen blijven. En dan hebben ze allerlei uh, apparatuur voor wat uh, de hele dag uh, staat uh, te draaien daar in je huis. En je hebt ook een roze boven, bovenverdieping door al die ballen natuurlijk. Ja, ja. Ja, apart, apart, ja. zullen we ja, zeggen. Ja, gelukkig wel. Frankie, ja, de kunstenaar uit Amsterdam ja. die dat gemaakt heeft. En waarschijnlijk een hij heeft gesloten met de huiseigenaar om dat te doen natuurlijk. Oh, ik dacht met de Donald duck ja dat, <laughs> nou, ja, dat zou zomaar kunnen. De Bubblegum? Ja, ja, zeker. Ja, zo heet het ook, hè. Bubbel, bubbel Ja, vroeger. Ja. Hé, hey, Marco, welkom. Ja, en uh, ja, een uh, stuk proezie krijgen we straks uh, van je. Ja. Maar we gaan het eerst hebben over uh, waar je ja, je dagelijkse invulling uh, mee doet: het schrijven van een uh, nieuw roman, Kadaver. Ja. Kadaver? Kadaver? Titel, hè? Ja. ja. Hoe lang, uh, be, of wanneer ben je gestart met uh, Kadaver? Nou, ik ben eigenlijk al een tijd geleden begonnen met Kadaver. Maar toen veranderde de situatie, de geopolitieke situatie in uh, Oost-Europa. En toen dacht ik van nou, ik moet maar eens even afwachten met die invasie van, uh, van de Russen in van, van ja, uh, Oekraïne. Dus dat heb ik even afgewacht. En ja, nu heb ik echt het idee van oké, okay, we gaan die kant uit. Ik durf het aan. Oké, okay, ja, want het gaat uh, over het, uh, of wat Oostblok uh, speelt wel een belangrijke rol uh, in het boek. Nou, het speelt zich af in Duitsland. Maar uh, er is een uh, Duitse, Russische delegatie die in Berlijn komt. En die hebben een verborgen agenda. Uh, die willen eigenlijk een revolutie ontketenen in Rusland. Ah, ja. Dus uh, Poetin uh, aan de kant. Uh... Ja, ja, ja, voor elk probleem hebben we een oplossing. Hè? Ja, zeker, nou, dat zal wel ja, mooi maar hij zijn. Maar zag natuurlijk. er al slecht uit, vond ik, hoor, bij uh, in China. Ja, He, ja. Het, het gaat niet lekker met nee, die man. Nee, het gaat zeker niet lekker met die man. Maar goed, hij heeft nieuwe vrienden gemaakt. Hè, uh, dus ja, ja, ja. dus Noord-Korea en uh, China. Ja, en, dat, van, die van Noord-Korea mag je heel erg graag, want daar kan je op neerkijken. Ja, die kleine. <laughs> ja. Ja. ja, ik dacht altijd dat Chinezen niet zo groot waren, maar die Xi Jinping. De, de, dus De man is reusachtig. Ja, fors exemplaar, forse exemplaren. Ja, uit de kluiten gewassen. Uit de kluiten gewas mannetje. Ja. Maar wel met een mooi uh, wapenmateriaal... Uh, uh, wat hij heeft uh, getoond natuurlijk. Ja, daar kan je toch trots op zijn als ja. man... Hè, dat je zoveel uh, vernietigingswapens uh, mag tentoonstellen. Ik, uh, ja, wat een waanzin, jongens. Dus laten we lekker uh, studeren en liefhebben. Zeker, maar... Uh... Ja, dat uh, komt ook een beetje ter sprake in uh, jouw boek uh, Kadaver, dus. Nou ja, als je een probleem hebt, moet je het zien op te lossen. En uh, Wolfgang Toot, de, de man uit, uh, die geboren is in Dresden en via Rusland terugkomt naar Berlijn, die heeft daar bepaalde ideeën over. Mm -hmm. Oké. Okay. En uh, ja, het, het verhaal, uh, Jij ja, je vertelt uh, dat je al heel veel boeken, of heel veel hoofdstukken hebt geschreven. Ja, er, ik heb uh, nu 13 geschreven. 13 en uh, met 14 bezig? Uh, ja. En hoeveel hoofdstukken komen er nog... voordat jij denkt van... Uh, ik ga de boekpresentatie doen. Maar, uh, oh, uh, <laughs> nou, dat uh, rijdt de polstok nog niet. Uh, nee, hè? Nee, nee, dat ik proberen het binnen 40 hoofdstukken te doen. Oké, okay, nou, de, zo... Dan ben je nog wel even bezig, Marco. Ja, tijdrekken. Tijdrekken. dus uh, de boekpresentatie. Doe mag vragen naar een schatting... wanneer jij denkt uh, dat het boek uh, af kan zijn? Of nou, dat je het heb, af wil hebben? Ik heb er twee jaar voor uitgetrokken. Oké. Okay. Dus, voor dat manuscript dan, hè? Ja. En daarna moet uh, alles nog... Ja, uh, daarna begint het gejojo met de uitgevers. En uh, het moet altijd maar uh, precies zo, uh, zo lopen. Ja. We zullen het zien, Rob. Heb jij wel een, een uitgever die eigenlijk wel bijna, bijna altijd zegt... van nou, ik wil jouw boeken wel uitbrengen? Nee. Dat niet? Nee. nee het, het, het. En hoe langer... Kijk, toen ik begon met schrijven was het heel speciaal. Dus uh, er waren niet zoveel uitgevers... en er waren ook niet zoveel schrijvers. Ja. <coughs> maar, dat... tegen, maar tegenwoordig zijn er honderdduizenden die... Uh, als ze een app versturen, dan denken ze dat ze al een boek kunnen schrijven. Dus... Ja, dat valt maar ook op. <laughs> dat de laatste tijd de een naar de ander... die een keer op tv hebt gezien en zo... die denkt van, nou, ik kan wel een boek schrijven. Ja, ja. ja. ja en meestal nee, ja, schrijven ze dan het. niet zelf, hè? Dan laat ze iemand anders schrijven. Ja, maar wel maar, onder hun naam gebeurt het dan. Ja, net tegenwoordig krijg ik ook de vraag... gebruik je artificiële intelligentie? Oh ja. Ja. Ik gebruik mijn eigen intelligentie. Dat dus vind ik al moeilijk genoeg. Ja, zeker. Nou ja, je ziet wel uh, dat het uh, AI uh, natuurlijk uh, steeds uh, verder ontwikkeld wordt. Ja, ja. ja. Want uh, ja, ik hoef maar te zeggen bijvoorbeeld hè, over, voor dit uh, radioprogramma vandaag... ik heb er geen gebruik van gemaakt uiteindelijk hoor. Maar ik zeg uh, van uh, nou ja, ik wil uh, straks om half vier uh, de evenementagenda op de radio doen... En het uh, mag uh, maximaal twee minuten duren bijvoorbeeld... dat ik dat uh, voorlees. Mm -hmm. En de evenementen vanaf uh, vandaag tot en met volgende week zondag... in Zandvoort en eventueel de regio. Maak maar even een overzicht. Nou, dan, uh, Binnen een paar seconden heb ik een overzicht. En uh, dan kan ik dat uh, op de radio brengen. Nee, dat is uh, prima. Uh, dus uh, het heeft een bepaalde toepassingsvorm. Maar het gaat om de eerlijkheid. Ja. Dus als je zegt ik ga een boek schrijven, dan ga ik ervan uit dat je dat zelf doet. En niet dat een of andere machine dat voor je doet. Nee. Uh, dus dan moet je niet gaan lopen pronken met iets wat, wat jij niet gedaan hebt. Uh, dus daar, de, wat dat betreft vind ik dat belangrijk. Uh, dus ja, ik heb het zelf geschreven en niet artificiële intelligentie. Zeker. Nee, hey, 2024, het vuur <kwijnt> uitgebracht, het uh, boek uh, wat bestaat uit de uh, proessie. ja. En uh, ja, daar ga je zo meteen weer een stuk uh, van uh, brengen hier op de Sanfordse Radio. Dat ga ik doen. Welke gaan wij doen, uh, Marco? Kan je het al verklappen? Dat ga ik verklappen, want ik heb hier de titel voor me liggen. Dat is mooi. Het Verleden Heden. Het Verleden Heden, dadelijk hier op de Sanfordse Radio met Marco Temes.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 Dag gegeven, dit de de chance hier is het is het is het we ook niet. Ik ben toch wel een beetje trots op, hè? Op uh, Gerard, al de liefste uit Zandvoort. Met Paul de Leeuw heeft hij een uh, mooi verhaal gemaakt. Oh, jaren geleden alweer, hoor. Met uh, en een en uh, een mooi verhaal. Dat was hem inderdaad uh, op de Zandvoortse Radio. Marco, ja. Wij gaan uh, tijd uh, vrijmaken voor jouw stuk uh, proezies. Nou, je hebt net al uh, genoemd uh, hoe, het, uh, hoe het heet. Maar uh, voor de mensen die het zo meteen uh, nog een keertje willen terughoren. Dat kan ook hè, vanaf aankomende maandag uh, ja. op uh, de app van uh, ZFM. En dan uh, post het misschien ook wel op Facebook eventjes. Gaan we de tijd uh, vrijmaken voor jou voor uh, het uh, stuk Proezie van vandaag. Het verleden heden. Wat heb ik allemaal zien komen? Wat heb ik allemaal zien gaan? Wat heb ik allemaal zien groeien? Wat heb ik zien vergaan? Kalenders, kinderfietsen, krijtlerbrommer, hobbelige voetbalveldjes... vrienden, melktanden, ticketjes, stickers, speltjes van merken... strips, lange zomervakanties, jeugdpuisjes, briefjes aan liefjes... alzichtkaarten, vuurwerk op het strand eind augustus. Bakkeliet telefoons met draaischijf en zware horen... Opa's, oma's, tantes en ooms. Lieve ouders die langzaam koud werden. En die mijn gekromde armen stierven. Modelspoorlijn op zolder met Merkel in trein. Wekpotten in kelders. Sporthelden, schrijvers. Ijsjes van die uit de kerkstraat. Mannen op de maan. Wellende tranen in meisjesogen. Het verraad aan, be aan beloofde trouw. Nog lauw in mijn mond. Beroemde oude gebouwen en mooie vrouwen in lichterlaaien. Saaie schoolfeesten en wilde partijtjes. Het eikenhouten bureau in een verbouwde schuur in onze tuin. Een typmachine met rood-zwart lint. Stapel leeg A4, tipex, karbonpapier. Gehuurde kamers in vreemde landen van luxe tot shabby. Mijn brein gevuld van leegte of juist vervuld met opperst geluk. Mijn fijne sportieve lijf. Het failliet van mijn relaties. LP's, 45 toerenplaten, zwart-wit tv's. Communisme, de muur, Checkpoint Charlie. Service, vakmanschap, passie. De opkomst van computers en mobiel. De neergang van de mens als beleefd communicerende soort in een kielzog. Elvis, Prince, Lennon, Jackson, Luther King, Kennedy, Bowie, Freddie Mercury, Royalty, Dictators, Pauze enzovoort. De lijst is lang en rap groeiend. Ik kom er straks ook op te staan. Gelukkig, want het is niet zozeer de vraag. Of de mens ooit via de wetenschap het eeuwige leven zal bereiken. Maar of we daar wel geestelijk tegen opgewassen zijn. Met een glimlach draai ik mij richting toekomst. Ieder krijgt uiteindelijk wat hem toekomt. Deze man hoopt, terwijl hij volkomen vrij, dwalend verder loopt. Ik geloof in de mens, dus ook in jou en mij. Wat mooi Marco, dankjewel. Ja, een uh, reis door de menselijke ziel van ja. uh, Marco Temes. Ja. En uh, ja, het heden en het uh, verleden. Ja, ik uh, ken er ook heel veel dingen van. Met name uh, het vinyl natuurlijk, hè. Ja. Dus uh, de plaatjes was altijd wel leuk. En het gebeurde allemaal hier in Zandvoort, in het dorp. In het dorp. Ja, we werden stad genoemd trouwens, hè? vorige week. Ja. Heel veel heb ik een ja, waar kaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien.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 De bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zal gaan? stuk van Marco TMS. Uh, pro die op de zaterdag en laatste zaterdag van de maand. Alleen deze, deze keer de eerste, want uh, vorige week was natuurlijk de Dutch GP. Door de dorp als eerste en erachteraan aan uh, Kelly de single van Marillion. We kijken naar de Q1, die is juist ten einde. We zijn inmiddels al in de Q2. Marcia Stroll en Cola Pinto, Gasly en Lawson... Zijn de afvallers van Q1 en Q2 is dus net gestart, die houden voor je in te gaten. daar in Italië op Monza... op dit moment in de Q2... nog 10 minuten te gaan. Twee tijden neergezet door de Williams... Koeders, Sainz en Albon. 1 en twee... en de rest gaat ze dadelijk komen... met hun snelle tijd. Zo kan je natuurlijk uiteraard... mag ze stappen. Wij gaan zo dadelijk naar Oostenrijk. Ja, want daar zit onze eigen... Randall Lawson met de ITCC... in een ITCC-festival... daar op de Ring. Zij dadelijk voor van hem hier. WF horen met uh, Let's Proof. Ja, we gaan naar Oostenrijk, want daar zit uh, Rennel op de Salzburgering. Guten tag, uh, Rennel. Hey, van de Salzburgering. Ja, wie keert het wie dort? Ja, het is geweldig, jongens. We hebben hier een feestje met allemaal verschillende racers. We hebben het prachtig weer. En als je het een beetje op de achtergrond kan horen... Onze wedstrijd van het IJTCC is op toon in volle gang. Aha, kijk. Ja. Kijk, en uh, hoeveel auto's uh, nemen de deel? Uh, nu 27. Uh, <tild> en kijk even, de kop komt net voorbij en die zitten echt op elkaar te Twee hele grote, dikke Amerikanen. Helemaal geweldig. Wauw. Um, dus uh, dat is, uh, ja jongens, het is zo'n feestje op het ogenblik. Uh, ja, we hebben niet zo heel veel rijders, want er waren zoveel auto's met mechanische pech. Uh, gewoon uh, uh, in de aanloop naar dit uh, evenement. Ja, dan, uh, dan, dan gaan er wat mensen afvallen. Maar wat aan het rijden is, uh, er zit een, een groepje van op het ogenblik uh, 18, 18 auto's. Die zitten binnen een seconde, dat dus lijkt Formule 1. Wauw, gaaf, gaaf hoor, gewoon. Ja, mooi hè? Ja, en mooi, dat hè? is uh, ja, in, een, in een weekend daar op de Salzburg Ring. Ik zag dat het iets van uh, Salzburg Ring Festival heet. Ja, Motorsport Festival, de ADAC motorsportfestival. Festival, uh, ja, Salzburg Ring dan. En jongens, er komt een publiek op af. de oude reizen hebben zeker nooit een feestje, maar uh, het is hier echt heel erg druk. Oké, okay, ja, en, en een mooie sfeer uh, waarschijnlijk, met het mooie weer ja. erbij. Ja, lekker. En uh, ik, uh, ik loop in mijn leden, Oostend. Dus het is, uh, ik, ik ben helemaal ingeburgerd. Ja, ja, daar val je tenminste niet op, natuurlijk. hè? Dus, ja, daar val uh, je gewoon niet meer op tussen die mensen. Dat is L Zeker weten. <laughs> nou, Rendel, wat een uh, mooi uh, feest uh, weer. Is dat uh, de, de eerste keer dat uh, jouw klas zeg maar, nu op het uh, circuit uh, daar racen? Daar ben nog nooit geweest. En uh, door alle rijders zijn dol enthousiast die hier zijn, dus dat is heel erg mooi. Mooi, dus weer een vast circuit erbij, zeg maar. Weer, weer een circuit op uh, de glende erbij, ja, absoluut. Dat is een mooie zaak. Nou, jij gaat zo dadelijk uh, verder genieten van de race. Maar wij gaan even naar uh, de kwalificatie kijken van de Formule 1... Want ja, uh, na Zandvoort van, ja, Zandvoort van uh, vorige week zijn we gewoon weer aan de gang uh, daar uh, in uh, Italië. Daar is 27 graden trouwens op dit moment met een baantemperatuur van 43 graden. Ja, nou, ik, ik hoorde net Q1, want ik heb het niet helemaal gevonden, we waren het opstellen. Uh, Q1, uh, ja Jos, je ziet waar, de ene wedstrijd uh, ben je helden en een wedstrijd later sta je gewoon weer in de Q1 eruit. Ja, ja, ja, maar ja, had, ja, die was er misschien nog ziek van dat zijn beker eerst uh, door midden gebroken was. Ja, maar hij had ongeveer 10.000 uh, potjes zelf gekregen. Dus dan uh, die had hij wel kunnen repareren, toch? Ja, nee, hij heeft nog een nieuwe gekregen, hè, uiteindelijk. Oh, dat ja. is helemaal mooi. Ja, dus, dat komt er wel een beetje bij, hè? Ja, zeker. Volgens mij gaan die bekers al altijd kapot hier uh, in uh, Zandvoort. Ja. Ja, ja, het, het, het, ja, maar ja, even heel eerlijk, wie maakt nou zo'n ding van Dels blauwe aardewerk? houd toch op joh. En die geef je dan aan die jonge lui die met champagne ja, gaat gespuiten. Ja, nee, nee, daar, ja. daar, daar gaat het fout dat klopt, ja, dat, dat, dat, dat klopt helemaal. Ja. Dus uh, nou ja, nou had je dus uh, de uitstrol uit uh, Colapinto, Colapinto, Colapinto, uh, Col Colapinto, Ja, Kasli en uh, Lawson, jouw naamgenoot, ja. Ja. ook Ruud. Ja, die maar net zoals ik gisteren heel veel snacks om te drinken, dan ga je, ga je sneller van. Zeker, is zeker weten, dus, het werkt uh, altijd. Ja, maar, maar ook Gasly, jongens. Ja, Gasly. Net bijgetekend hè, bij Alpine. Ja, nou ja. Hij ja, nou denkt, dat is minder, hoef ik niet meer uh, zo mijn best te doen, uh, bijvoorbeeld. Ja, dat denk ik wel, maar ja. Dan ben je ook niet meer met de rest van je carrière bezig, zeg maar. Nee, dat vind ik <laughs> geen goede zaken. Nou ja, maar je ziet, het kan zo gebeuren, want uh, ja. Ze zitten toch allemaal relatief heel dicht bij elkaar op dit uh, circuit. Nou ja. merk je dat tegenwoordig steeds meer, hè, dat ze heel dicht bij elkaar uh, gaan zitten. Nou volgens mij, ik heb het uh, heel veel snel gevolgd bij de derde de vrije training. dat het een hele veld binnen een seconde. Binnen een seconde, klopt. Ja, het hele veld, hè? 20 auto's binnen een seconde. Verba dat, kan dat kan je niet eens voorbij zien komen, hè? Ver Verbazingwekkend. Ja, uh, gewoon uh, dan moet je een hele brede baan hebben, hoor, Omdat het allemaal uh, bijna gelijktijdig over je, je stadsveringslijn gaat. Ja, maar... maar jongens, uh, ja, ik weet hoe het erop staat. Het gaat Ferrari een beetje goed, want ja, jongens, in dat land moet Ferrari wel vooraan staan, hè? Ja, Leclerc momenteel op de vijfde plek, en Hamilton op de negende plek. En weet je wie er in de paars, paars, paars uh, staat? Max nou, Verstappen op P1 op dit moment. Nou ja, dat, uh, dat, dat moet hij dan in de laatste sessie doen, niet in deze. N nee, oh, dat ja. is toch zo, maar ja, dan weet je in ieder geval dat het wel kan. Het kan dus wel met auto. Ja. maar hij, hij moet het maar even in de laatste sessie doen, nog niet deze, dat vind ik helemaal niks. Nee, nee, nee hij staat uh, ruim 1 tiende, 1 4 uh, op Russel voor, en Piastri okay. op de derde plek. Nou, het wordt helemaal spannend hè? Ja toch, hè? Z zeker weten. En daar... Uh, ja, nou ja, Sunoda doet het ook wel aardig, want die staat op dit moment op P6. Nou, dan, dan gaat hij ook misschien een keer door naar Q3. Dat zou ook helemaal geweldig zijn. Zou het echt gebeuren? Ja, uh, dat, dat, ja, dat moet wel, jongens. Want uh, anders gaat het, het eind van het jaar toch zeuren worden, ga ik vrezen. Dat vrees ik ook, ja. Dus, ja, uh... maar, dus uh, er moet wel wat gaan gebeuren. Ja, de, beide, oh, joh, joh. de beide Mercedes hebben het nou zien. want Antonelli die pakt op dit moment de tweede plek over. Ja, nou, hij heeft zich helemaal, die heeft zich die kant op, helemaal niet laten zien volgens mij. Nee, hij komt als een duffeltje uit het doosje komt hij hier tevoorschijn. Ja, nou, uh, we gaan, ja, lekker. Helemaal tof. Ja, dat vind ik dat wel heel, heel vreemd hoor. Ze, ze hebben ze niet laten zien in de vrije trainingen en dan zitten ze nu wel bij. Maar ik heb het altijd al gezegd, hè? Russel is een spookje. Ja, nou, jij ja, ja, zei het inderdaad. Ja, die zie je niet, dus uh, ja, spannend. En hoe gaat het verder allemaal? Want we hebben nog een oh. ander festival dit weekend. Natuurlijk uh, op Assen, hè? Daar is het historic uh, prima bezig onttonen ik. Aha, nou, daar heb ik verder geen informatie over, uh, ah, jammer okay. genoeg. Nou, ik, ik heb er een beetje zitten bekijken. Geen niet echt volle velden, helaas. Dus ook daar hebben ze toch wel een beetje last van dat er misschien heel veel gereden wordt. Maar ook prachtig weer en uh, heel veel mooie klasses. Heel veel mooie klasses. Zeker, zeker. Nou, ik zie uh, op dit moment op de live uh, timing dat we een uh, geblokte vlag hebben uh, voor uh, de Q2... 0 seconden okay. nog te gaan, dus uh, nou ja, ik zie uh, in ieder geval. Mag ze stappen nog steeds op P1? Antonelli P2, Piastri 3, Russell 4, Leclerc 5, uh, Portoletto op 6, Alonso op 7, en uh, Hamilton 8, Sunoda 9 en uh, uh, Beatrix uh, op 10. Oeh, en Norris? Was dat Norris? Norris op uh, de 11 plek. Ah, oké. Okay. Oeh, oeh, oeh. Ja, spannend. Zeker, zeker spannend. Nou ja, ja zo meteen uh, de Q3, hè, dan uh, weten we wie uh, de, de Pal morgen gaat pakken. Ja, dat uh, wordt heel... Ja, dat, uh, ik hoop dat we het mee meewaken. Het is dus een beetje tijdens de finish van onze wedstrijd. Dus ah. ik ben hier heel druk met podia's. Ja, ja. nou ja, voordat we uh, zeggen van het uh, uh, einde van dit gesprek... wil ik toch nog even weten hoe het daar op dit moment gaat uh, met jouw klasse de ITCC. Nou, tot nu toe hebben we nog helemaal geen gele vlaggen gehad. We hebben nog helemaal geen 70K op full score yellow. En de nummers uh, 1 en 2 die rijden op anderhalve uh, seconden van elkaar. Wow, dus is spannend. Heel spannend. Dus het is heel spannend en ze moeten nog. Uh, ah, even kijken. ze moeten nog 13 minuutjes, 13 minuutjes rijden, 13 minuutjes. Ah, oké. Okay. Dus uh, dit, uh, en we hebben eigenlijk tot nu toe een wedstrijd waar helemaal niks gebeurt, dus dat is wel mooi. Dat is mooi ja, voor die oldtimers, want anders wordt het weer een dure liefhebberij natuurlijk. Ja, als we, uh, als we weer motoren gaan ploffen of uh, ze rijden schade onderling. Maar we hebben zo'n zware briefing gehad, dat deze mensen... want ik heb gezegd, die eerst die tegen iemand anders aanrijdt, die betaalt voor het hele hoor. alle bier. <lacht> nou, dan gaan ze toch wat rustiger rijden. Nou, het, het, het werkt, <lacht> ja, helemaal goed. Nou, nou, Rindel, we houden het hier eventjes bij. Oh ja, voor, als, als de ja. mensen jouw klas willen volgen... waar kunnen ze dan kijken voor meer informatie? Op Tomelijk ook sowieso op ketraceresult.com en op itcc.nl. En er is zelfs op Tomelijk, er staat een link op op onze Facebookpagina, een livestreaming aan de gang. Hey, kijk! de wedstrijd, mensen kunnen de wedstrijd helemaal live bekijken. Dus gewoon in tikken op Facebook en dan naar de live kijken. Ja, Jongtime Timer Touring Car Challenge, kijk op Facebook. daar staat een link naar de live timing. En dan kun je de wedstrijd nu helemaal gaan bekijken. Super! Nou, dankjewel en heel veel plezier daar nog in Oost. Ja, en iedereen heel veel plezier bij de Italiaanse Cambris. Jongens, en het zou toch zo mooi zijn als Ferrari daar wint. Want dan hebben we het geweest. Oh. Ja, het is ook zo. Ja, je gunt het ze wel eigenlijk. Ja, je gunt het ze zo verschrikkelijk. En het, maakt mij, het maakt me eigenlijk niet uit of, je, hoor, of het nou uh, Lewis is of zelf. Uh, maar je gunt het ze zo verschrikkelijk. Dus uh, ik hoop het wel. Zeker en, nou. Maar je... dat zou zeggen. Je gunt het de divotie. Ja. Enorm. helemaal ja. sluit ik me helemaal bij ja. aan. Lekker in het rood. En uh, ja, ik hoop dan wel op uh, Leclerc in plaats van Hamilton... want die, dat is toch meer een Ferrari man, op een, een of andere manier. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Charles heeft het ook nodig. In feite heeft Charles het enorm nodig nu voor zijn zelfvertrouwen Dus ik hoop het wel een beetje. Zeker. Nou, Renold, nog uh, veel plezier en ik spreek je volgende week weer. Ik, absoluut, absoluut. Ga je zien. Hoi. Oké, okay, ciao. Hoi.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 I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. if it's to my brother, because we have the same nose, same clothes, homegrown as stones thrown from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My, my name's blurry face and I.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 Just to play the ten money we used to play the ten wake up you need the money just to play the ten used to play for ten money we used to play the ten wake up you need the money just to play the ten give the job the different names we would build a rocket ship and then we fly far away just to dream about a space but now the 21 pilars in stress out op de zaterdagmiddag uh, bij uh, ZFM. bijna 5 euro weer en dat betekent dat frette in de house is ja. ja, Goedemiddag. Goedemiddag, dus middag, Fred. Ja. Ja, ja. Long time no see, zal ik ja, maar zeggen. Een weekje vroeger als, als dat eigenlijk de bedoeling was. Ja, maar. nou ja, gisteravond ook al uh. aanwezig natuurlijk. Ja. Want ik heb de luisteraars aan het begin verteld van ZFM, dit jaar 35 jaar. En de vrijwilligers hadden gisteravond een feestje ja, een op het een Lekkere barbecue. Ja. Hier, en uh, ja, daar de heeft he. ja, de, de, Devin Donner ook nog uh, ja, een nootje nog gezongen. Een, een nootje gezongen inderdaad. Uh, ja, helaas wel zonder microfoon. Maar dat ging uh, vrij, uh, vrij goed af. Hij, hij deed het zo waar. Dus ja, uh, ja, we hebben een mooie feest gehad. En nu zitten we weer uh, in de studio on-air. En zodra dadelijk uh, na vijf uur is jouw beurt, uh, Fred. Ja, dan uh, nou, ja, zoals ik al zei... Uh, uh, Speciale uitzending eigenlijk een beetje. Ja. Nou, ja, we wat... een week eerder. Dus, uh, we wat Jack... ga je doen? Ja, uh, Max is hier met uh, Jack waarbij. En uh, ja, daar gaan we daar nog eventjes uh, uh, over praten. Ja, hoe het ook uh, allemaal uh, is ontstaan en begonnen is. En uh, ja, en zijn nieuwe single natuurlijk vandaag. Uiteraard. Ja. Dus uh, dat is straks bij Entertainment for You. Maar ook uh, heel veel lekkere muziek en andere dingetjes nog waar je aandacht aan gaat besteden? Ja, we, we hebben ruim, ruim uh, voldoende uh, plek voor uh, verzoekplaatjes. Dus uh, die zijn sowieso welkom in de tweede uur. Ah, dus we moeten weer gaan uh, heel snel naar zfmartiesten.nl? Juist. <laughs> ik ja, ik dus weet het wel hoor. Rechtsboven in de hoek, ja, daar staat gewoon een linkje en dan krijg je gewoon een klik. En dan Klikken de klik alles in en, en dan, dan kom je, dan, uh, je direct uh, in de ja. studio bij Fred uh, uit. En uh, rechtstreeks bellen mag ook, natuurlijk. Oké, okay, en uh, welk telefoonnummer kunnen ze daarvoor gebruiken? Die weet jij helemaal uit je hoofd. <laughs> 5730393. <laughs> of een andere lijn hebben we ook nog: 5731969. Ja. En dan 023 ja, ervoor dan als, dan je, als, als je van uh, buiten komt, uh, ja. zeg maar. Ja. Dus 023 5730393. Of 023 5731969. Ging je te snel? Fred vertelt het zometeen nog wel. Zo is het. <laughs> zo is het. Ik wens jou heel veel uh, plezier met uh, entertainment uh, voor jullie en jullie ook, uh, luisteraars. Ik heb het weer met uh, veel plezier gedaan, Sanford op zaterdag. En volgende week ben ik uiteraard weer gewoon van de partij, als het allemaal goed gaat natuurlijk. Met uh, Sanford op zaterdag tussen twee en vijf uur. De laatste plaat voor vijf uur is uh, deze met het hele mooie begin. Uh, weet jij wel welke het is uh, waarschijnlijk, hè? Welke om 5 uur? Nee, welke plaat dit is? Uh, ik heb geen koptelefoon. Oh, je hebt gelijk tijd, Doe hoor je niet. Dat, dat, dat wordt... Het is het gefluit aan het begin van uh, doe maar. En uh, is dit alles wat er is? Nee hoor, zo meteen nog veel meer. Want dan gaan we entertainment for you -en. met Fred Hey. Tot volgende week, dag. <middels>